10 Uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Venezolaanse president Chavez waarschuwt dat de VS Libië wil binnenvallen om olie te bemachtigen. In een toespraak zei Chavez dat westerse landen een lastercampagne zijn begonnen. om controle te krijgen over de oliereserves. Verder betuigde hij opnieuw steun aan de Libische dictator Gaddafi. Chavez noemt hem een revolutionaire zielsverwant, een goede vriend en geen moordenaar. De VS heeft gisteren marineschepen en vliegtuigen richting Libië gestuurd. Het is niet bekend of en waarvoor die worden ingezet. In Tripoli vielen gisteren bij een demonstratie tegen Gaddafi meerdere doden. Troepen die trouw zijn aan de Libische leider zouden het vuur hebben geopend op betogers. Gaddafi ontkent dat er in de hoofdstad wordt gedemonstreerd tegen zijn bewind. De verplichte rittenregistratie voor bestelauto's wordt mogelijk afgeschaft. Staatssecretaris Wekers wil dat mensen met een bestelwagen van hun werk... niet meer elke rit verplicht hoeven te verantwoorden. Onder bestuurders is veel ergernis over de registratie. Ze moeten kunnen bewijzen dat ze jaarlijks minder dan 500 privékilometers afleggen. Als ze dat niet doen, krijgen ze een bijtelling van de Belastingdienst. De staatssecretaris komt voor de zomer met alternatieven voor de verplichte rittenregistratie. De vervoerdersorganisatie EVO verwacht dat het nieuwe systeem voor alle partijen voordeel oplevert. Wij denken dat ze ongeveer gaan betalen wat ze nu ook al kwijt zouden moeten zijn. Want eh, ook de staatssecretaris is ervan overtuigd dat het hele systeem natuurlijk neutraal moet eh, afgewikkeld kunnen worden. Neutraal zowel voor de werkgever en de, en de bestelautorijder als voor de administratie, dus voor de fiscus zelf.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 Eigenlijk wat alle uh, mensen vanuit het basisonderwijs, maar ook wel vanuit het voortgezet onderwijs aangeven, die zeggen het is toch vaak een momentopname, dus let op, geeft het schooladvies ook de ruimte en dat krijgt nu ook meer de ruimte. En dat vind ik echt een van de positieve punten van het verschuiven van de eindtoets naar april, mei. Als daar de minister ligt, wordt de CITO-toets in het schooljaar 2012-2013 voor het eerst verplicht afgenomen op alle reguliere basisscholen. In het speciaal onderwijs wordt de toets twee jaar later ingevoerd.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog twee files. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Meersen en Maastricht nog drie kilometer. En op de A4 richting Den Haag er staat bij hoogmate ook nog een file van drie kilometer. Hardlopen en fitness doe ik allebei graag.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 Aero. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Nederlandse pensioenfondsen moeten stoppen met investeren in wapens, vindt GroenLinks. De relatie tussen burger en overheid is verziekt, zegt de nationale ombudsman. De overheid heeft veel te weinig vertrouwen in de burger, er is veel wantrouwen in de burger. Omgekeerd is het zo dat de burger ook langzamerhand zoiets heeft van... ja, jullie doen maar, jullie beslissen maar over mijn hoofd heen. 40 jaar abortus in Nederland en het ochtendtumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Er moet in Nederland een verbod komen op de financiering... van wapens van dictatoriale regimes, als dat van Gaddafi in Libië. Dat zegt Bruno Braakhuis, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Aanleiding is recent onderzoek van RTL Nieuws waaruit bleek... dat zeker zes grote Nederlandse pensioenfondsen investeren... in wapenfabrieken die leveren aan Libië. Goedemorgen, Bruno Braakhuis. Goedemorgen. Is dat nog niet verboden dan? Het is nog helemaal niet verboden. Waarom niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar wachten we eigenlijk al jaren op. Uh, het is wel zo dat er in Europa uh, sanctiemechanismen zijn. Maar dan is het eigenlijk altijd al te laat. Hè. Wat dus, zijn dat voor, voor sanctiemechanismen dan? Nou, wanneer een, een, een dictatuur ontspoort of wanneer er wat aan de hand is... zoals nu met Libië, ja. dan gaan ze opeens een sanctie af, afkondigen. Uh, maar ja, dan is het after the fact, hè. Dan, is het, dan is het al te laat. Dan is er al van alles aan de hand, en ja. aan de hand geweest. Maar dan is Europa, moet je niet gewoon zeggen vanuit Nederland... dat moeten we onmiddellijk verbieden bij wet. Ja, nou ja dat, dat is wat ik in ieder geval wil. Ja. Uh, maar dit is het is toch merkwaardig dat dat niet al gebeurd is dan? Dat is ook merkwaardig. Wat dat betreft hebben mensen eh, pakken boter op hun hoofd. Omdat we natuurlijk aan de ene kant schande spreken van dit soort regimes. En aan de andere kant eh, verdienen we er blijkbaar aan. Eh, en wegen de economische aspecten eh, zwaarder dan de morele aspecten. Ja, nou, en daar heb ik wel problemen. Nou, mee. Nou was in 2007 al bekend dat pensioenfondsen beleggen in bedrijven die clusterbommen eh, en chemische wapens produceren. Daar was toen heel veel ophef over. Ja. Ze beloofden ook hun leven te verbeteren toen. Er is eigenlijk niets gebeurd dus. Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat wanneer het gaat om uh, clusterbommen, landmijnen uh, en ABC-wapens... dus atoombiologische en chemische wapens... <kijkt> dat er heus wel bewegingen zijn gemaakt. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Uh, maar aan de andere kant, het is gewoon niet voldoende. Er is nog steeds niets bij wet geregeld. Dus dat betekent, je hoorde ook op RTL Nieuws... die meneer van het pensioenfonds zeggen... ja, sorry, maar we overtreden geen enkele regel. Hmm. Uh, en dat is ook zo. Daar had hij gelijk in. Maar dat is dus ook het probleem. Er zijn geen regels. Wat, hoe zou die regel er moeten uitzien? Ik denk dat we toch op weg moeten naar uh, regelgeving die zegt dat we bepaalde soorten wapens niet meer willen, en tegelijkertijd dat we het leveren van wapens of het financieren in leveringen van wapens aan bepaalde soorten regimes of groeperingen, dat we dat gewoon toch echt bij wet moeten gaan verbieden. Nou was in 2007 dat verhaal met die clusterbommen, waar nogmaals toen heel veel ophef over was. Ja. Nu komt RTL Nieuws, toen kwam Zembla daarmee. Ja. Nu komt RTL Nieuws uh, uh, nou, met dit verhaal over investeren uh, in producenten die uh, wapens fabriceren. Wat heeft u in die tussentijd hieraan gedaan? Nou ja, ik was in die periode uh, hoofd-NVO bij Van Lanschot Bankiers. En daar heb ik wel degelijk uh, ook het wapenbeleid helpen uh, ja. vormgeven. Um, en daar waren we het ook met elkaar eens... dat we bepaalde dingen niet meer uh, willen doen. Dus uh, het is niet zo dat er altijd weerstand is. Uh, ik bedoel, ook bij een, een, een modern uh, bedrijf als Van Lanschot... is gewoon wel degelijk de opvatting daar dat je uh, dit moet keren. Ja. Uh, dus ik, ik neem aan dat Van Lanschot niet de enige is... en dat veel meer bedrijven hiertoe bereid zijn. Maar, als we, het alleen maar wachten, als we alleen maar wachten op vrijwilligheid... dan gaat het veel te lang duren. En intussen zijn we nog steeds bezig met het sponsoren... van allerlei vage groeperingen en regimes. Nou, het is ook een beetje hypocriet, hè? Misschien of een beetje dubbel in ieder geval. Want we willen graag dat die pensioenfondsen hun financiën op orde hebben. Uh, hm. als, we te hebben als we te weinig dekking hebben, dan schreeuwen wij moord en brand. Ja. Als, als consument en als ja. toekomstige pensioengenieter. Dus ja... Daar zit wel een soort dat wrijft. Ja, nee, goed, dat, dat is ook zo. Aan de andere kant, je wilt een gelijk speelveld creëren. Dus op het moment dat iedereen met dezelfde regels geconfronteerd wordt... Ja, dan zal dat uh, weinig invloed hebben. Wellicht ook dat dit soort dingen op Europees niveau verder moet worden doorgepakt. En dat onze regering daarop kan aandringen. Ja, Europees dat wel is dat wat zo breed en dan blijft het zo een beetje vaag. Ja, dat is en dan ook niet, Dan is de handhaving niet, niet strikt en moet gewoon een Nederlandse wet komen. Wat mij betreft wel. Ook okay. wat mij betreft moeten we dit soort dingen gaan vastleggen. Goedemorgen, Boudewijn de Bruin, hoogleraar Financiële Ethiek... Goedemorgen. U bent als uh, hoogleraar financiële ethiek, dus uh, ja, bent u, wat vindt u eigenlijk? Moet er zo'n wet komen? Uh, ik begrijp heel goed dat uh, mensen uh, zo'n wet willen instellen. Uh, waar ik uh, nu even uh, aandacht voor vraag is toch... Uh, kijk, als je dat te breed pakt, dan loop je het risico dat... Uh, ja, dat je de hele wapenindustrie in een kwaad daglicht stelt. De politie in Nederland heeft wapens nodig. Het Nederlandse leger heeft wapens nodig. Dus wapenindustrie als zodanig, dat um, lijkt me... Het uh, is een heel breed begrip. Maar weten die pensioenfondsen dat zij in foute regimes investeren? Bijvoorbeeld dat van Gaddafi. Ik denk dat die pensioenfondsen dat heel goed weten. En ik denk ook dat ze daar hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Uh, alleen het is ontzettend lastig om daar, uh, om daar laat maar zeggen, in hele algemene termen wat over te zeggen. Hè. Investeren deze fondsen in Nederlandse bedrijven die voor een, een, een groot of een klein deel aan Libië leveren. Ja. Uh, investeren ze in Libië zelf. Uh, investeren ze in bedrijfjes die, laat maar zeggen, eigenlijk vooral uh, leveren aan terroristische groeperingen. Kijk, dat zijn allemaal verschillen. En, uh, en, en die verschillen zijn moreel heel relevant. Ja, maar zonder namelijk nou de moraal eruit te hangen. Je weet toch gewoon waar je geld naartoe gaat als je investeert. Uh, dat klopt, ja. Dat klopt. Nou, als, maar, als ik dan uh, denk ik aan wapens in Libië niet doe. Uh, dat is niet zo heel duidelijk. Uh, nu kunnen we natuurlijk inderdaad zeggen... dat die wapens heel slecht gebruikt worden. Maar landen moeten zich ook kunnen verdedigen... tegen aanvallen van buitenaf. Ja. Dus je moet daar ook kijken... van waar uh, gaan die wapens precies voor ingezet worden? Zijn dat uh, wapens die een terroristische functie hebben? Zijn dat ander soort van wapens? Kunnen we daar controle op uitoefenen? Dus nogmaals, ik denk dat... Uh, kijk, iedereen die, die, die zal zeggen... van we willen geen wapens leveren aan terroristen. Dat is duidelijk uh, immoreel. En dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is heel lang lastig om in de praktijk dan te zeggen van wat mag wel en wat mag niet. Ja, meneer, ja, meneer Braakhuis, ik wil even naar u terug. Uh, zo makkelijk is het allemaal niet in de praktijk. Nou, dat, dat ben ik gedeeltelijk ermee eens. Aan de andere kant, we weten heus wel welke dictaturen fout zijn. Dus circuleren in Europa allerlei lijsten, uh, waarop ook Libië prijkt. Uh, sanctielijsten of onvergad Ja, dat weten we wel, maar de praktijk is dus anders. Uh, moet luisteren, als het, als het lukt bij, bij een bank om toch wel ingewikkelde dingen... als een beleggingsfonds uh, uh, schoon te maken, dan lukt het ook elders. Dus natuurlijk is het niet eenvoudig, uh, dat zal ik ook niet zeggen. Maar de meest pregnante gevallen kun je echt wel aanwijzen, hoor. En, en welke landen dat zijn en welke groeperingen dat zijn, dat is echt wel duidelijk. En daar kun je gewoon een lijst voor hanteren waarop, waarvan je zegt... die groeperingen en die landen niet, klaar. Meneer De Bruin, is het mogelijk om een wet te maken die dit verbiedt, beleggen in wapens... Uh, Foutenwapens. Ik denk dat, dat, dat een wet uh, dat een behoorlijk eind kan, kan gaan. Uh, het risico dat je bij zo'n wet loopt, is wel dat mensen zich nog steeds achter die wet gaan verschuilen. En dat is iets. Ik vind dat toch jammer. Hoe bedoel je dat? Nou, ik bedoel eigenlijk het volgende. Mensen, uh, ook in 2007, hebben er een aantal uh, mensen bij het AWP ook gezegd: van kijk, ik weet wel dat uh, zekere wapens heel verwerpelijk zijn, maar de regels verbieden het niet. En dus uh, uh, doe ik niets fout. Ja, maar dat is hetzelfde dat als is iets... een collega uit Levensuur. Maken. Dat en... staat ook nergens in de wet, maar het is beter maar om het niet te doen. Precies. En ik denk dus ook dat mensen daar hun eigen morele verantwoordelijkheid moeten nemen. En, en, en dat je dus mensen daarop moet aanspreken. En het risico van het invoeren van een wet beteken, uh, is ja. dat mensen toch weer uh, ja, naar de wet kijken in plaats van naar hun eigen verantwoordelijkheid. En zoals dus de heer Braakhuis uh, laat zien uit de praktijk bij van Landschotbankiers. Daar nemen mensen wel hun eigen verantwoordelijkheid. En ik vind dat eigenlijk iets dat, uh, dat lijkt mij beter dan, uh, dan je toch weer achter een wet verschuilen. Maar goed, die pensioenfondsen, of aan een aantal pensioenfondsen, doen dat dus. Is blijkbaar niet. Uh, en ik zei het al even, daar zit ook een soort dubbele houding in, want we willen dat hun dekking in orde is. We willen dat hun dekking in orde is, maar niet uh, over de lijken van andere mensen heen natuurlijk. Nee, Wat moet er wat u betreft gebeuren? Uh, pensioenfondsen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen? Pensioenfondsen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen, ja. En daar moeten we uh, toch veel meer op hameren, dat moet uh, naar buiten komen. En uh, ja, het is heel jammer dat we geen pensioenfondsen kunnen kiezen, maar het zou mooi zijn als het wel zou kunnen. Ja, is dat niet een idee, meneer Braakhuis? Ja, weet je, we wachten... Ik natuurlijk... wil niet mijn geld bij dat pensioenfonds hebben, want die zitten in de wapens. Ja, maar ja, als je, in dit geval gaat het bijvoorbeeld ook om ABP. Dus hoeveel keuze heb je? Uh, eigenlijk geen. Uh, bovendien vind ik het uh, heel raar dat overheidsgeld, want daar gaat het eigenlijk om bij het ABP... eigenlijk dus weer gewoon naar foute uh, regimes gaat. Ik ben het wel gedeeltelijk eens met de hoogleraar dat het ook gaat om morele ontwikkeling. Alleen... Uh, we we hebben er niet zo'n vertrouwen, vertrouwen in dat dat nou, in de praktijk ook echt ervan gaat komen? We wachten al zo lang. We hebben toen veel ophef gehad, gehad uh, naar aanleiding van die Zembla-uitzending. En dan denk je van het komt allemaal goed met die pensioenfondsen. En dan zie je dat ze toch weer hun eigen grenzen en morele grenzen opzoeken. Dus nee, mijn vertrouwen is, is beperkt in ieder geval. Ja, we moeten doorgaan met onze morele ontwikkeling. Ja. En tegelijkertijd denk ik toch laten ook we vast, de duidelijkste we gevallen de gewoon maar vastleggen. Ja, hartelijk dank. Boudewijn de Bruin, hoogleraar Financiële Ethiek en Bruno Braakhuis van GroenLinks.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 Hij wilde een nieuwe schuur, maar hij kreeg bonje met de gemeente Emmen, tien jaar. En tientallen procedures bij de Raad van State verder... is Henk Menger verhuisd naar een andere gemeente. Sander Bartling zocht hem op. De eerste brief die ik daarover gestuurd heb, weet ik nog, dat was in 1999. En die staat nog steeds, want er is nog steeds geen veehandel. Maar het huisje staat er wel. En eigenlijk wilde Henk Menger elf jaar geleden... alleen maar een vergunning voor een nieuwe schuur aanvragen. Maar hij kwam erachter dat zijn buurman een feestal wilde bouwen. En, en het was ook in de buurt. Bekend dat het helemaal geen veehandel was, maar dat dat een, uh, ja, de, een pretentie was... omdat je anders niet zou kunnen bouwen. Je moest dan wel een plan hebben. Een veestal mocht niet volgens een bestemmingsplan, maar hij kwam er toch. Die man die de veehandel wilde beginnen was een neef van de, van de wethouder. Dat wist ik niet. Toen we aan de procedure begonnen, wisten we dat niet. Daar werden we later pas van op de hoogte gesteld. En dus werd het oorlog in Emmen. Ik denk, ja, nu heb ik in de stront geroerd en ik zit in de stank. en Ik, ik, ik, ik heb een probleem. Nou, dan, dan heb je een, een college van BNW die, die, die, die heeft een, een beslissing genomen... Voor burger, die heeft gekozen tussen de burgers. En die zegt van dit kan wel en dat kan niet. En dan, dan krijg je ook dat, dat je dus uiteindelijk bij de Raad van State terechtkomt... voordat je je gelijk hebt. Nou, dan ben je een aardig wat jaren verder. En in de tussentijd probeert dan de gemeente te traineren... door uh, bepaalde besluiten niet te nemen of te laten nemen... of uh, tussenbesluiten te nemen waardoor de zaak vast komt uh, te zitten... Ja, zelfs in Emmen is dat een keer uit de hand gelopen... dat de voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften... dus dat is eigenlijk het begin van een juridisch traject... dat die opeens voor een zaak die helemaal niet over mij ging... dat zij opeens krantenknipsels over mij tevoorschijn haalden... en men helemaal ja, ging afbranden op die zitting. Ik vind dat er iets structureel mis is. Namelijk de overheid heeft veel te weinig vertrouwen in de burger. Er is veel wantrouwen in de burger. Omgekeerd is het zo dat de burger ook langzamerhand zoiets heeft tegenover de overheid van... ja, jullie doen maar, jullie beslissen maar over mijn hoofd heen. Nationaal ombudsman Alex Brenningmeijer kent het probleem. Dus ik vind dat die relatie over en weer uh, slecht is en uh, daar zou wat aan gedaan moeten worden. De relatie tussen burger en overheid, zegt hij, is zo langzamerhand danig verziekt. Maar ligt dat aan de burger of aan de overheid? Ten dele is dat gewoon zeg maar, het management denken. Dat men alles probeert te beheersen, probeert te besturen. Dat eh, er targets worden gesteld. He, neem, nou, neem nou bijvoorbeeld agenten die, uh, die met, boete, met minimum aantal boetes de straat op werden gestuurd. Uh, we zien het ook bijvoorbeeld uh, met bestandskoppelingen, dat op een gegeven moment politiek wordt gezegd, nou de belastingdiensten en sociale zaken moeten hun bestanden gaan koppelen en gaan vergelijken of burgers de boel niet flessen. Dan wordt dat een doel op zich. En op een gegeven moment komt er een groot bericht in de krant, massale fraude onder ZZP'ers. En als ik dat dan precies onderzoek, dan zeg ik nou, dat klopt niet. En die bestandskoppelingen de koppeling is heel onzorgvuldig uitgevoerd. Ja, steeds meer procedures. Dus dat liep tot, tot, tot 40, 45, 50 of zoiets uh, op. Henk Menger gaat intussen door in zijn strijd tegen het onrecht dat hij op het spoor is gekomen. Tot aan de Raad van State toe. En dan, we, we willen er ook eigenlijk duidelijkheid over hebben. Maar dan kom je dus in de procedures zitten. En je kunt een procedure in het bestuursrecht alleen winnen wanneer je... De gemeente kunt betrappen op een foutje. Dus een termijn of, of, of, of uh, niet goed gepubliceerd of iets dergelijks. En dan gaat het niet meer om de belangen van burger A en burger B. Maar dan gaat het om, heb je, kun je die procedure op dat, dat punt winnen. Uiteindelijk verlies je, uiteindelijk trek je aan het kortste eind. Want de gemeente gaat gewoon dan, dat is, uh, de spelregels is het bestemmingsplan. Nou, en de enige mogelijkheid die er dan nog is... om de spelregels dan te veranderen tijdens het spel. En dan een nieuw bestemmingsplan aan de raad voor te leggen. En de raad niet voldoende te informeren daarover... En dat, dat, dat is dan stemvee en dan de meerderheid is dan van de grootste partijen. die stemt dan vlot voor. En dan is er een nieuw bestemmingsplan. En dan is het einde procedures eigenlijk. Het bestemmingsplan wordt gewoon gewijzigd tijdens, tijdens de procedures. Dat betekent dus dat eigenlijk: het heeft de status van wet maar is alleen aan de kant van, het, uh, van de gemeente, zal ik maar zeggen, flexibel... en niet aan de kant van de burger. Ja, ik ken heel veel dossiers waarin uh, een burger, een inwoner... Hè, want vaak gaat het dan om de gemeente, een inwoner het, het gevoel krijgt... ik sta in mijn recht, ik heb gelijk, maar ik krijg het niet... omdat de gemeente eigenlijk de spelregels ver, ver, ver, uh, wijzigt tijdens de wedstrijd. Wat kunt u als uh, nationale ombudsman doen? Want u heeft natuurlijk niet echt een stok om mee te slaan, behalve uw gezag. Nou, wat ik heel goed kan doen is overtuigen. Ik, uh, ik, ik praat met ministers, ik bespreek ik met de Tweede Kamer. Uh, met, met al die verschillende overheden ben ik steeds in gesprek... om iedere keer weer heel concreet aan de hand van concrete gevallen te laten zien... van kijk, zo is het gelopen. Maar als je nou die burger had opgebeld... of als je op dat moment contact had gelegd... of als je dat zo had toegelicht, dan was het de goede kant op gegaan. Het is dus uiteindelijk communicatie? Het is steeds communicatie. Ik, ik denk dat er onvoldoende aandacht is, zowel van de politiek als van bestuurders... maar ook wel bij ambtenaren onvoldoende aandacht ervoor is van... waar gaat het eigenlijk burgers om? En het antwoord op die vraag is heel simpel. Burgers willen met respect behandeld worden en willen serieus genomen worden. En ze willen niet dat over hun hoofden beslist wordt. Als u nu een dergelijke zaak als Emma weer onder ogen zou krijgen... zou u het weer doen? Nee, ik, ik adviseer nu wel eens mensen die een procedure bij mij voorleggen. En dan komen ze met een heel dossier. En dan hebben ze echt ook wel punten. En dan zeg ik van nou, uh, ik zou verhuizen als ik u was. Dat geef ik nu wel eens advies. Verhuis gewoon naar een andere gemeente, vergeet het helemaal. En ik heb ook één geval meegemaakt dat iemand dat gedaan heeft. Morgen, wat doe je als je ernstig ziek bent en de overheid heeft geen geld voor medicijnen? Dat ik op een stoel zat.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 Ik heb zondagavond samen met mijn vrouw naar de rode loper gekeken voordat de Oscars werden uitgereikt. Er trokken heel veel wereldberoemde mensen langs en de meeste vrouwen lieten dan uitgebreid hun jurk zien. Eerst zag ik Scarlett Johansson en ik dacht ik zou heel graag met haar naar bed willen. Toen kwam Mila Kunis langs en ook met haar zou ik heel graag naar bed willen. Toen kwam Kate Blanchett langs. Ik vond haar stijlvol en prachtig maar had geen behoefte om met haar naar bed te gaan. Toen zag ik Sharon Stone en wist mij nog heel goed te herinneren... dat ik daar vroeger heel graag mee naar bed had gewild. Maar nu had ik dat niet meer. Hetzelfde overkwam me bij Nicole Kipman. Daar wilde ik ook altijd dolgraag mee naar bed. Maar sinds haar operaties wil ik niet meer met haar naar bed. Toen kwam Natalie Portman. En daar wilde ik meteen heel erg graag mee naar bed. Toen ik zag dat ze zwanger was, trok er een pijnscheut door mijn lijf... omdat ik Natalie Portman zelf heel graag zwanger had willen maken. Dat had ik niet bij Penelope Cruz, met wie ik ook heel graag naar bed wil... maar ik voelde geen pijnscheut toen mijn vrouw zei dat ook zij zwanger was. Bij Helberry kwam ik er niet uit. Ergens wilde ik best graag met haar naar bed, maar ergens ook weer helemaal niet. Toen zag ik nog Celine Dion. Daar wil ik absoluut niet mee naar bed. Vroeger niet en nu al helemaal niet. Toen had ik het eigenlijk wel weer gezien en ben ik met mijn eigen vrouw naar bed gegaan... en we zijn heerlijk tegen elkaar aan in slaap gevallen. Ik zou trouwens nog wel honderd vrouwen kunnen noemen waar ik heel graag mee naar bed zou willen. Dus zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Morgen het ochtendhumeur van Tonkas. Het is zeven minuten voor half elf. Het is veertig jaar geleden dat in Nederland de eerste abortuskliniek in Arnhem haar deuren opende. Abortus was nog niet legaal, maar een aantal jonge huisartsen legden zich daar niet bij neer. En begon tegen de stroom in de abortuskliniek. En een van hen is oud-huisarts Paul Bekkering. Goedemorgen meneer Bekkering. Goedemorgen. Februari 1971, toen begon het allemaal. Kunt u zich die dag nog herinneren? Uh, zeker, zeker. Maar er was wel het een en ander aan vooraf gegaan. He. Ja, dat kun je zeggen, ja. U moet niet vergeten dat wanneer vrouwen ongewenst zwanger zijn, ongepland en ongewenst, dan gaan ze naar iemand toe. En dat kan een dokter zijn, dat kan een sociaal werker zijn, dat kan ook een illegale aborteur zijn. En wij vonden dat ongewenst. Als huisarts werd ik daarmee geconfronteerd. Wat ging daaraan vooraf? De artsen die zich bezighielden met het oprichten van deze kliniek... kwamen allemaal uit de hoek van de anticonceptie, de geboortenregeling. Ja. Een van de artsen, mijn collega Boiswa, kwam van het Rutgershuis. En ik was in 1969, had ik een dissertatie... Uh, het licht doen zien en het ging over de anticonceptie, geboortenregeling in de huisartsenpraktijk. Nou, van anticonceptie naar ongewenste zwangerschap, dat is een doorlopend pad. Want anticonceptie lukt niet altijd. Nee, dat kan in... misgaan. Dat kan misgaan. Buitendien was er in 67 in Engeland de wet gewijzigd. En in 68 was die wet van kracht geworden. En heel aarzelend ontstond er een abortustourisme naar Engeland. Ook ik werd in 70 geconfronteerd met de vraag van een echtpaar. Ik geloof dat de jongste... Ze hadden twee kinderen, Het jongste kind was 16 jaar en zij was ongewenst zwanger. Zij maakte een aparte afspraak, s'avonds en met z'n tweeën. En hun vraag was duidelijk. Dokter, kunt u ons helpen? Ik wist echt niet hoe dat moest, en ik wist ook niet waar dat moest. En u wist ook dat dat helemaal niet mocht? Uh, het was, ja, ja, dat wel, maar ik heb deze mensen, en dat is een belangrijk punt, uh, genomen... Als ik heb respect getoond voor hun beslisvaardigheid. Ja. En ik ben, ik ben geen preek gaan houden. Nee, deze mensen kwamen met een probleem en zij alleen konden beoordelen hoe zwaar dat in hun leven drukte en wat eraan gedaan zou moeten worden. Maar ik kon geen oplossing bieden. Wat ik heeft u toen gedaan? Wat heeft u nou, ze geadviseerd? Ik, heb, uh, ik weet het niet. Ik kan het niet. En ze zijn eigenlijk naar huis gegaan. En was dat eigenlijk het moment dat u dacht, ja, zo wil ik niet verder? Ik wil niet uh, dat, dat mensen bij mij een... komen en dat ik eigenlijk niks voor ze kan betekenen. Dat ik niets voor ze kan bedoelen dat ik niks kan doen. Ja. En uh, even later kwam een andere patiënt. En toen heb ik vijf, zes gynaecologen uit de wijde omgeving gebeld. Het probleem voorgelegd. En zei ze, nee, collega, sorry, dat doen wij niet. En de laatste zei, nou, stuur maar een schriftelijke aanvraag... dan zal ik het overwegen. Maar deze mensen trokken zich terug. Uh, het kind contacten. is geboren uiteindelijk ook, of niet? Het kind is geboren. Het was een zeer zwaar beschadigd kind, helaas. Ja. Maar dat was een toeval. Ja. Uh, in mei, ongeveer mei 1970, is er een bijeenkomst geweest van de VVAO, Vrouwen met een Academische Opleiding... en Man-Vrouw Maatschappij. Die hadden dat georganiseerd in een ziekenhuis... van protestantse denominatie in Arnhem. En daar werd een verhaal gehouden door een jurist... die zei op grond van ook artikel van uh, Enschede, een befaamd jurist... Uh, die zei, het kan... Wanneer een medicus een medische indicatie formuleert voor een abortus... dan is dat wettelijk niet verboden. Dan kan hij dat doen. Aha. Maar wij waren bang. Ja. We waren gewoon bang. Voor de, en ieder... voor, de, voor de maatschappelijke verontwaardiging ook? Nou, dat niet zozeer. Maar dat ja, misschien toch ook wel weer. Maar dat je dan in een hoek wordt geduwd... en de gynaecologen hadden die ja. angst ook... van dat is een aborterend arts. En dat was slecht, dat was negatief, dat was enzovoort... Ja. Uh, ik mocht daar niet het woord voeren als man. Uh, de volgende spreekster was een sociaal werkster. En die zei, alsjeblieft, alsjeblieft. De ellende die wij zien, doe er wat aan. En tenslotte een gynaecologe die daar een roze verhaal hield. Het was allemaal zo geweldig, die geboortes en de kinderen enzovoort, enzovoort. En toen heb ik het woord gevraagd. werd even de deur uitgestuurd omdat het precies moet worden of een man wel het woord mocht voeren. Maar in ieder geval goed, ik kreeg het woord. Ja. En ik heb toen gezegd dat ik het met deze collega fundamenteel niet eens was. En okay, dat was toen, eigenlijk ja, toen, ging start, toen ging u van start, hè? Toen gingen wij van start. Hoe, hoe is dat eerste jaar toen gegaan? Want ja, je, je werkt in omstandigheden of onder omstandigheden. Nou ja, Je wordt eigenlijk niet gesteund maatschappelijk. Ja, Misschien uh, wel door een aantal nou, mensen, maar er is toch ook ja, een hoop gedoe over geweest. Er is een hoop gedoe geweest. Ik geloof dat wel twee, drie jaar de discussie al liep. En het ging allemaal over moreel-ethische uitgangspunten. Niemand wist eigenlijk wat. Ja. Totdat in uh, september, oktober is een conferentie geweest georganiseerd door de NVSH. En daar kwam een Engelse delegatie. En die brachten wat nuchtere cijfers. Zoveel zijn er behandeld. Zoveel was het gemiddelde bloedverlies. Zoveel was de gemiddelde zwangerschapsduur. Zoveel recidief. Getrouwden, ongetrouwden, gescheiden. Ga maar door. En voor mij was dat een openbaring. Ik dacht: hé. Hey, zo kun je er ook over praten. Gewoon ja. een nuchtere analyse Dit zijn van de, de feiten. Precies. precies. Ja, zonder zonder het, en, de, de, de saus, saus van het christendom of het geloof eroverheen. Ja, heen. ja, ja. Gewoon kijken naar op, de feiten. Ja, ik kom overigens wel uit een beetje gereformeerd nest. hoor, Daar niet van. Uh, ik was dus wel uit dezelfde klei gebakken. Ja. Nou. Ja, sorry, we moeten helaas gaan afsluiten. Ja. Want ik zou nog ja. uren met u door willen praten. Maar het onderwerp ja. was toen controversieel. Is het dat nog steeds volgens u? En zal dat altijd zo blijven? Ik denk dat het altijd zal blijven, want het, is een, uh, het raakt aan het bestaan van, het, van, ja. de, van ons mensen. Het ja. is geboorte en dood. En geboorte heeft natuurlijk ook te maken met seksualiteit. Seksualiteit heeft te maken met voortplantingen, dat heeft te maken met anticonceptie. Het zal altijd wel controversieel blijven. Okay. Maar. ja, Sorry, ik moet u onderbreken, want de, de tijd zit er gewoon op. Uh, ja, heel banaal. Nou. <laughs> maar dank u wel dat u even uh, wilde terugblikken uh, op die 40 jaar geleden... Ja. dat in Nederland de eerste abortuskliniek in Arnhem haar deuren opende. Oudhuisarts Paul Beckering. dank u wel. Tot Wij zijn aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland... zometeen na de hoofdpunten van het nieuws van half elf. Blok en Prem Radakishun in de bus, want ja, de verkiezingen... morgen is het zover. Tessel of Prem, Goedemorgen. Ja, Tessel hier, Tessel, hallo, hallo. hallo, Johan ik zijn, zijn met de bus van de Stemming van Nederland aangekomen in Overijssel. En wij staan hier op het vliegveld Twente. En dat komt mooi uit. Want dat is een strijdpunt bij die provinciale verkiezingen van morgen. Uh, het heeft landelijke bekendheid gekregen onder andere door... Uh, um, hoe heet onze Herman vriend Vinkers. Herman Vinkers, die eh, Onder aanvoering van hem is er een protestbeweging op gang gekomen... tegen uitbreiding van dat vliegveld. Daar gaan we het over hebben met onder andere vertegenwoordigers... van de ChristenUnie en van de VVD. En bezorgde omwonenden, dan wel toejuichende omwonenden. Dat zullen we allemaal merken. Uh, nou goed, dat zometeen in de stemming maar van ik de Nederland. ik heb een belangrijke vraag Prem. voor Dorald Meekens, Want het is week op week af. Vorige week zat Dorald Meekens, Karel Johan, ik weet niet of Dorald uh, een microfoon over heeft. Ja, waar, maar is wat, wat is er met Jan van de Putten gebeurd? Er is, er is niks aan de hand met Jan van de Putten. Nee, er is een, in, in, het, in het rooster is wat geschoven. En vandaar dat ik twee weken op rij zit, eh, Prem. Dan verder geen zorgen heel, maken. Praktische redenen, al heel praktische reden heeft het. Heel praktisch. Allemaal. Ja, dat was een brandende vraag van een van de tweets. Daarom moest ik het vragen, <laughs> Dorald. Nou, nou, dus ik hoop dat het de Duisteraars... deze beantwoord is. Uh, Jan is de volgende week weer. Gelukkig. U krijgt een warme, gelukkig, aangename stem van Dorad Negens bij de hoogtepunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Opstandelingen in Libië bewapenen zich tegen aanhangers van dictator Gaddafi. Op Al Jazeera waren beelden te zien van burgers die in een kazerne in het oosten van het land kisten met munitie openen. En ook zetten ze luchtafweer geschud neer. Het oosten van Libië is inmiddels in grotendeels in handen van opstandelingen. En Gaddafi probeert de opstand met geweld de kop in te drukken, maar hij verliest steeds meer terrein. De Venezolaanse president Chavez zegt dat de Verenigde Staten Libië wil binnenvallen vanwege de olie. Daarom zijn Westerse landen een lastercampagne begonnen, zei Chávez in een toespraak. De VS heeft gisteren marineschepen en vliegtuigen richting Libië gestuurd. Het is niet bekend of en waarvoor die worden ingezet. En de verplichte rittenregistratie voor bestelauto's wordt mogelijk afgeschaft. Dan hoeven mensen met een bestelwagen van hun werk niet meer elke rit te verantwoorden. Nu moeten ze nog kunnen bewijzen dat ze minder dan 500 privékilometers per jaar afleggen. Als ze dat niet doen, krijgen ze een bijtelling van de Belastingdienst. En dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de anwb Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A79 Maastricht richting Heerle afgesloten tussen Knopend Kruisdonk en Valkenburg. Je kunt ook het beste omrijden via Geleen over de A2 en de A76. Dit is Radio 1. De stemming van Nederland. Radio 1 is erbij van dag tot dag rechtstreeks vanuit de provincie met Tesselblok en Prem Radekishun. In de provincie Overijssel is er één duidelijk strijdpunt... voor de provinciale statenverkiezingen, het vliegveld Twente. Onder aanvoering van cabaretier Herman Vinkers is er een burgerbeweging... die de uitbreiding van het vliegveld wil tegenhouden. Als de burgers ooit invloed willen uitoefenen op hun provinciaal bestuur... is het wel nu. Vandaag in de stemming van Nederland een debat over het vliegveld Twente... Op het vliegveld U mag meedoen, nee. Tessel en ik zouden het zeer op prijs stellen als u meedoet. U mag massaal komen naar het vliegveld, aan de vliegveldweg nummer 333. Of bellen met 0800-1121, mailen naar de stemming van Nederland, apenstaatradio1.nl, tweet naar de hashtag de stemming. De vraag is natuurlijk, als u hier woont in Overijssel, gaat u voor of tegen het vliegveld stemmen en op welke partij? Mail ons, bel ons en doe vooral mee, omdat we kunnen kijken vandaag wat de Overijsselse inwoners denken te gaan stemmen morgen bij de Provinciale Statenverkiezingen. De stemming van Nederland. Verkiezingsnieuws. Flyers, ballonnen, pennen, rozen, appels, opblaashanden. Al weken deden campagnevoerende politici van alles uit aan voorbijgangers. In Deventer en Kampen greep GroenLinks naar minder kinderachtige prularia: kernafval. Veel aftrek had het niet. Niet zo heel veel mensen waren dol enthousiast, die schokken er wel een beetje van. van he, is dat nou echt kernafval? Nee. Het zijn uh, blikjes, gepelde tomaten, maar daar zit een ander etiketje omheen. Al dus GroenLinks-kandidaat statenlid in Overijssel, Robert Janssen. Er zijn geen plannen voor de bouw van een centrale in deze provincie, maar toch wil Janssen mensen wijzen op de gevaren van kernafval. De PVV haalt in Overijssel maar twee zetels. Dat blijkt uit een peiling van RTV Oost onder 400 mensen, waarvan de helft zei te gaan stemmen. Een opvallende uitkomst, want in andere provincies staat de PVV veel hoger in de peiling. Edgar Mulder, de lijsttrekker voor de PVV in Overijssel, gelooft er dan ook helemaal niets van. U weet uit, uit alle peilingen dat we ergens rondom uh, de zeven à acht zetels komen. Ik durf te zeggen acht. Er zijn nog verschuivingen mogelijk, want 40% van de ondervraagden zegt nog helemaal niet te weten waarop ze gaan stemmen. Echt niet leuk als je verkiezingsposters worden overplakt door een poster van een concurrent. Een rel in Overijssel. De oh, PVV... Hoorde. Beticht op alle woorden, op alle woorden sociaal... die ik gezien heb, is nog. We praten door elkaar heen, maar ik wilde alleen nog maar eventjes zeggen. waar het er al nou over gaat. De PVV beticht de Klein Sociaal-Progressieve Partij. Solidara van dat overplakken. Op alle woorden die ik gezien heb, is nog ruimte genoeg. En dan is het wel heel opvallend dat die posters. Uh alleen over de PVV-posters worden geplakt. Kinderachtig, vindt Edgar Mulder van de PVV. Maar Solidara-voorman Duskun Yildream beschuldigt Mulder van hetzelfde en eist excuses. Er klopt namelijk niets van, want... Wij waren eerste die in Zwolle en Deventer uh, hebben geplakt. Volgens Yildream heeft een sympathiserende beweging... dat overplakken op zijn geweten. Radio 1 en de stemming van Nederland. Nederland op weg naar 2 maart... Provinciale statenverkiezingen. Ooit luisteraars, toen ik een kleinkind was... kwam ik in Suriname naar het vliegveld Zanderij. En dan keek je uit over een uitgestrekte landingsbaan... waar geen enkel vliegtuig landde en je een kip kon horen kraaien. Ik sta nu vele jaren later als een ommerman van 49 jaar in NCD... en ik heb hetzelfde gevoel. Uh, meneer Van Asperen, u bent hoe lang al hier op dit vliegveld uh, actief? Ik ben vanaf 2000 actief en de club is vanaf 64 actief. En dat is een vliegclub waar mensen zeg maar hobbyvliegers? Ja, dat is correct. We doen dat met drie kleine vliegtuigjes. General Aviation, zoals dat heet. En wij amuseren ons hier eigenlijk prima. U was zelfs van plan om een partij op te richten, hè? Nou, dat is overdreven. Uh, ik heb wel wat uitgesproken meningen over hoe we hier met het vliegveld uh, dienen om te gaan. Uh, je kunt dat net over de grens hebben, we hebben wel de lasten van, maar niet de profijt. En ik denk dat je hier in Twente uh, echt een goed vliegveld nodig hebt. Met de UT, met uh, alle industrie... Wat is UT? De Universiteit Twente, uh, high-tech campus die er omheen zit. Uh, allerlei uh, industrie die eromheen zit, talers, internationale bedrijven. Ja, het vliegveld hoort hier gewoon bij. Meneer Brouwer, u bent van de vliegschool. Wilt u voor, uh, hoe lang bestaat dit vliegveld al? Nou, dat weet ik niet precies, maar zeker een jaar of zestig. Uh, en tot wanneer we, door wie werd het gebruikt en tot wanneer werd het intensief gebruikt? Het is uh, militaire vliegbasis geweest en in 2003 uh, heeft uh, toenmalige minister Kamp van Defensie gezegd, uh, hier dit vliegveld moet dicht. En op dat moment was er ook civiel medegebruik en de laatste F-16 zijn in 2005 uit mijn hoofd zijn die vertrokken. En als ik het goed begreep vloog Transavia toch van hier naar diverse bestemmingen? Ja, het civiele medegebruik was voor meerdere partijen waaronder de Transavia klopt. Dus sinds 2003 is het leeg en nu heb je in Osnabroek vlakbij een vliegveld wat ontzettend goed draait. Het is op een steenworp afstand. Waarom zou je dan hier nog een geweldig vliegveld moeten beginnen? Nou, ik denk dat uh, er meerdere vliegvelden nodig zijn in Europa en uh, voor Twente is zeker een plek. Oké, okay. en uh, wat wil u hier precies? Wij als club willen hier hobby vliegen, maar daar kan dat vliegveld natuurlijk niet van bestaan. Je hebt een normaal vliegveld, een klein vliegveld, een lokaal vliegveld, zoals je dat heel veel in andere landen hebt. Als is het als feeder voor Schiphol of als lokaal verkeer binnen Europa, zakenvluchten. Kleinschalig, men zegt op Twentse schaal. Nou, dat, dat kun je hier goed neerzetten. En je kunt hier heel innovatief bezig zijn door er een groenveld van te maken. En innovaties, brandstof, vliegen, alles wat daarmee te maken heeft. U woont beide in de provincie Overijssel? Klopt. U bent dus niet zo asociaal die in een andere provincie woont... en hier de boel komt vervuilen? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Uh, nou, weet u wat, Tessel? Ik hoor je ja, lachen. Prim. Zullen we het volgende doen? Luisteraars, u kunt bellen eens. met 0800-1121. Tessel gaat proberen het debat te voeren. Er komen allerlei mensen aanlopen. U mag omlopen. En er, lekker de bus in komen. Ja, en in de bus komen Tessel gaat het Heel debat goed. voeren. En ik zal proberen om iedereen zoveel mogelijk op te vangen. Okay, Ga je gang, prim. Tessel. Hier in de bus zit Marian van der Bent. Hartelijk welkom. U Dank bent niet. lid van de Provinciale Staten voor de ChristenUnie. Ja. En u was geen vrouw. Voorstander van uh, het plan voor het vliegveld, hè? Voor nee. uitbreiding van het plan in elk geval. We nee, uh, hebben als ChristenUnie tegen de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente gestemd. Mm -hmm omdat maar het is er uiteindelijk is het er wel doorgekomen. Het is er uiteindelijk doorgekomen met meerderheid vanuit de coalitie. Ja. En Gaan wij we er, er zo meteen over praten wat, wat nu dan nog te doen. Job Klaassen is hier ook. Hij is gedeputeerde van de VVD. Hartelijk welkom. En u heeft mobiliteit en financiën onder andere in portefeuille. Een mooie portefeuille. Hè? Een pracht van een portefeuille. En u bent blij, want u was hartstikke voor uh, ja. uh, uitbreiding van het vliegveld. Liefst zo groot mogelijk. Nou, een, een, het moet een stevig vliegveld worden. Mm -hmm. Maar daarnaast moet het ook kans geven voor andere activiteiten. Het is niet alleen vliegen maar het is vliegen en bedrijvigheid. Dat is de motivatie voor de VVD om dit tot ontwikkeling te laten komen. Goed. En dan zit hier ook Hans Opdam. En u bent van de Vereniging van Omwonenden. En dat zijn verontruste omwonenden. Omwonenden die het er niet mee eens zijn ook. Klopt. Dat klopt, ja. En waar, woont u hier in de buurt? Ik woon in Hengelo. In Hengelo? Hm, Oké. Okay. Ja, en bij tassel. Ja? Wat Dag, is de verrassing? Er is een mevrouw van GroenLinks. Ja. Dag, wie bent u? Met een mooie groene dan hoed. 13 van GroenLinks over IJssel. En u bent de Ja. En u kwam spontaan langs, waarom? Nou, ik hoorde dat het ging over Luchthaven Twente. En dat is echt het onderwerp voor GroenLinks. Dus daar moet ik gewoon even bij zijn. Oké, okay, u okay, mag daar gaan, gaan zitten, zitten, op de Geef bank. Mij, zeg mij nog even uw naam, want dat ontschoot me eventjes. Daphne 13. Oké, okay, Daphne 13. Oké, okay, gaat u maar zitten. Tessel, je krijgt de vierde erbij. Ik wens je ja, veel succes. het is helemaal goed. Mevrouw van der Bent van de ChristenUnie, u was dus tegen. Het is er uiteindelijk toch doorgekomen, ja. maar het is natuurlijk wel... het plan is er doorgekomen, maar er worden wel allerlei criteria aangelegd... waaraan die uitbreiding en de bedrijvigheid die er gaat komen zou moeten voldoen. En daar bent u nou juist niet helemaal gerust op dat men zich daaraan gaat houden. Wij hebben ons daar al heel druk om gemaakt, want het is nu de politieke realiteit... dat het voorstel is aangenomen en nu gaat het uitgevoerd worden. En wij willen heel graag dat de uitvoering in ieder geval... Binnen de kaders die wij als staten gesteld hebben. En daar letten christenen niet op. Mm -hmm. Het is niet het... zo dat u zegt dat je het nog helemaal terug kan draaien. Nee, dat besluit is genomen. En dan heb je zijn ook... besluiten altijd, als die genomen zijn door de staten, voor de komende zes eeuwen nooit meer terug te draaien? Nou, zes eeuwen is een beetje erg lang, maar uh, je, je hebt natuurlijk uh, het laatste half jaar, dat is wel een stukje korter te overzien. Kijk, je kunt nou niet zeggen, we gaan weer overnieuw, want dan blaas je alles af en ben je weer bij nul. Mm -hmm. Dat is niet onze insteek. Het besluit is genomen. Je hebt uh, respect. Dat uh, besluit ook te respecteren. Dat heb je te respecteren. Vindt en gaan niet verder GroenLin met de uitvoering... aan goed scherp op inzetten. Want alleen maar nee blijven roepen is heel makkelijk. Daphne van GroenLinks, uh, legt u zich er ook bij neer... het besluit is genomen en dan nu maar een beetje... Let, uh, erop letten of ze zich aan de regels houden? Nee, ik leg me daar zeker niet bij neer. En het besluit is ook al vaker genomen... om een luchthaven te starten. Dit is nu al het derde plan waartoe besloten is. Uh, en ik geloof ook niet dat het deze keer gaat lukken. Dus uh, er is ook een besluit genomen... om de alternatieven voor de invulling... van de voormalige Vliegbasis serieus te nemen, te nemen. En, uh, en dat kan ook alternatieve... nooit goed door. En die alternatieven worden er dan nog wel gevlogen? In die alternatieven wordt juist een alternatieve invulling gegeven. Maar wat is een alternatieve invulling? Dat is uh, ruimte voor de natuur en voor zorginstellingen... zodat er werkgelegenheid maar wat komt bij... die past bij Twente. Maar wat heeft dat met een vliegveld te maken, als ik zo vrij mag zijn? Nou, het heeft te maken met dat hier het Groene Hart van Twente vrijkomt. Er hebben altijd militairen gezeten. Uh, die zijn al een poos vertrokken. En dan moet je iets anders met dat gebied. En wij willen daar dus graag een groene invulling voor... met werkgelegenheid die past bij Twente. De groene invulling. mevrouw, ja, gaat u gang die groene invulling die komt er zeker Mevrouw ook in de deze opzet. Daar ben ik niet bang voor, want dat is het een van de eerste kaders... dat de ecologische hoofdstructuur versneld wordt aangelegd. Jooplaas, de VVD. Wat vindt hier, u van al deze alternatieven? We die We hebben op hier tafel 500 hectare net. fantastisch gebied liggen... waarvoor een klein stukje gebruikt kan worden voor een luchthaven. Mm -hmm. En wij zijn ervan overtuigd dat een luchthaven hier een impuls kan geven... voor de bedrijvigheid, voor, de, voor uiteindelijk ook ondernemers... om hun bedrijf hier te vestigen en vervolgens heel veel mensen aan het werk maken. We hebben in Twente een kwetsbare economie... waar heel veel mensen buiten het arbeidsproces staan. En we hebben al heel veel natuur. En wij denken dat de natuur die hier is kan mooi behouden blijven. Daarnaast ook andere activiteiten. Hans Obdam, en dat is dus geen oorlaten. gebakken lucht, het is echt. gebakken lucht, het is mooi geen van gebakken lucht veld. maar veld. Hans Optam, uh, uh, bezorgde omwonenden. Vertel ja. eens, waar bent u precies bezorgd uh, over? Bent u bang dat er veel Boeing's met 700 uh, toeristen die hier elke dag landen? Uh, uh, nou, dat is één zorgpunt die, waar veel, veel omwonenden zeg maar, zich zorgen over maken. Er is echter een ander punt dat de burgers uh, verontrust. En dus dat is dat we zeer ontevreden zijn over de kwaliteit van de besluitvorming. Oh, dus het is nog niet eens zozeer het besluit dat genomen is, als wel de manier waarop. Precies. Kijk, als de besluiten genomen zijn, dan zullen we, daar natuurlijk, uh, zullen we die natuurlijk respecteren. Dat moeten Iedereen we. Ook. legt zich maar neer in Twente bij alles. Ja, maar, maar, maar, maar. Oh, de nee, da Unie. Da daarmee zijn we nog niet uit de ring. Uh, er zijn een aantal vraagstukken die ons ernstig verontrusten. Dat is dat uh, kwalitatief goed onderzoek bijvoorbeeld gewoon uh, geïgnoreerd is, niet gezien. Mm -hmm. En dat flutonderzoek met verf naar voren wordt gebracht. En dat op basis dat is daarvan... is altijd zo als dat onderzoek in het straatje past van degene die iets willen? Nou, maar daar moeten we toch of... in Nederland niet gelukkig mee zijn als we die kant op gaan. Goedemorgen, meneer Reuring. Ja, u hebt gebeld met 0800 1121. Waar woont u, meneer Reuring? Ik woon in Hengelo, in Hasselrest. Dat is een wijk die ligt eigenlijk uh, vlak tegen de vliegveld aan eigenlijk. En, en hoe uh, lang woont u al daar? Uh, ik woon daar zeg maar een jaar of tien. Oké, okay, dus toen u oh. daar ging wonen, vlogen er f 16s over uw hoofd? Okay, en en... Dat klopt. En ja, dat vind ik op zich ook niet zo'n heel groot probleem. Mm -hmm. uh, maar wat er nou gaat gebeuren, waar ik bang voor ben, is dat ze het uh, gebied eigenlijk uh, ja, een beetje gaan verkranselen. Mm -hmm. En op wie uh, gaat u stemmen? Ik... Ik ga op de SP stemmen. Maar meneer Reuring, aan wie kan ik ja. het vragen? Misschien aan meneer Klaassen. Welke partijen hier in de provincie Overijssel... zijn voor het plan van het college... om hier het vliegveld te ontwikkelen tot mega vliegveld? Partij, partij van de Arbeid, CDA en VVD. En volgens mij was de SGP niet tegen. Alleen maar tegen vliegen op zondag. Dus dat is een ruime, ruime meerderheid van de provinciale politiek. Okay. En nu is mijn vraag, meneer Reuring: Als nu iedereen gaat stemmen op de SP, GroenLinks... en welke partij is nog meer tegen? D66. En, die christen D66 en de niet D66 en de christenen. Ja, maar u zegt dat u het ging, niet ging terugdraaien. En die andere partijen gingen terugdraaien. Dus u ja, bent... Wij, zijn, wij zitten, zitten daar anders in. Ja. Maar wij letten er wel op. En wij hebben ook zeker begrip voor de bezwaren uit het gebied. En wij denken dat wij eerst eens met een kleinschalige... Luchthaven okay. voor zakenvluchten te beginnen. Is meneer Reuring en meneer uh, Opdam, mijn vraag aan u beiden. Als nu morgen bij de verkiezingen CDA, Partij van de Arbeid, VVD... En wat, hoe staat de PVV erin? Hoe staat de PVV Voorvliegen. erin? Voorvliegen. PVV een meerderheid hebben. Stopt u allemaal met uw gezanen, omdat er dan democratisch besloten is dat het er moet komen? Meneer Reuring, u eerst... Nou, ik zal in ieder geval, uh, als, als er nog iets van acties onderweg zijn, dan uh, zal ik in ieder geval meer doen om het uh, tegen te houden inderdaad. Het, uh, absoluut het feit. Want ik, uh, de... ja, ik ben echt zwaar tegen. Uh. Maar als de meerderheid ja. van de bevolking u ongelijk geeft, stopt u dan met uw acties? Nou nee, nou, ik weet niet of dat zo is, want ik denk dat, dat, uh, dat, dat zeggen ze nog wel, maar ik denk dat, dat onder de bevolking heel veel mensen juist zijn die tegen zijn. Maar u hebt morgen verkiezingen, meneer Reuring. En kijk, wat ik het leuke vind. Ik ben, verschil vaak ja. van mening. Maar we mogen, u ja. mag massaal gaan stemmen morgen. En als die partijen winnen, ja. dan beslist toch de meerdere. Doen. Wat zei u? Ja. Dat gaan we ook zeker doen. Okay, Ik wil even, eventjes ja. tussendoor, een, een, er komt een tweet ja. binnen van Marion Wichard... die is voorzitter van D66-Kampen, die zegt... het besluit Vliegveld Twente terugdraaien... kan volgens u, uh, van, uh, uh, mevrouw van der Bent van de ChristenUnie, niet... maar D66 zegt dat absoluut te gaan proberen in de komende Statenperiode... om het echt helemaal van tafel te krijgen. Ja, kijk, dus, dus dat komt vanuit dus, de politiek... Ja, dat dus dus zullen het, wij dus bij alle besluiten gaan proberen... en dan krijg je dus het vreemde dat je de ene vier jaar... dus besluiten X, Y, Z neemt... en de volgende vier jaar neem je ABC... Nou, dan komt er weer een andere meerderheid... dan, besluit je, dan bestuur je Nederland niet meer. Er is de, een democratisch besluit genomen. De markt is nu aan zet... om te zeggen of ze daar wel of niet mee akkoord kunnen gaan. En dat zou natuurlijk enorm raar zijn... En Ondem Ondemocratisch. U, u bent VVD'er. Ja. Dit kabinet zegt... ...er zijn besluiten genomen door het vorige kabinet... ...die gaan we terugdraaien. De meerderheid in de politiek... ...democratie, ik vind... ...u stelt me diep teleur dat u het argument gebruikt... ...van bestuurlijke continuïteit... ...want juist dat vliegveld is inzet van de verkiezing. En als u het verliest... ...en mevrouw uh, hier nee, van de GroenLinks... Het vliegveld, vliegveld is geen inzet van de verkiezingen. De GroenLinks was dus erbij dat er een democratisch besluit was genomen. De markt is nu aan zet. Er is een offerte gevraagd aan de markt of ze hier willen gaan vliegen. En het zou raar zijn dat als die partijen zich kwetsbaar hebben gemaakt... en hebben gezegd van, wij willen daar wel gaan vliegen... dat wij dan gaan zeggen van, nou ja, maar het kan allemaal niet meer. Dat ik de vind dit wel een beetje ruw eigenlijk. Nou, ja. op het moment dat die bedrijven inschrijven... en niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn... Uh, dan kunnen we altijd nog nee zeggen als dat politiek. Precies, en dan bent u op de doet. lijn van de christenen. Ik van, vind het fijn dat de de, de de ChristenUnie ondersteunt. Want wij hebben juist gezegd, we gaan nu aan de gang. We kijken of er een exploitant kan zijn die aan de voorwaarden voldoet. Dat is nog maar zeer de vraag. Mm -hmm. Voldoet hij er niet aan, dan is het echt overuit. En dat is vanaf in 2014 exit. Daphne 13, en daarom is het ja, Een van de strenge voorwaarden voor die luchthaven was... dat het de duurzaamste luchthaven van Europa zou worden. Nou, dat is eigenlijk maar op één manier mogelijk en dat is als er niet wordt gevlogen. Oké, okay. meneer Opdam, u had het ja. net over flutonderzoek... waarop dit allemaal gebaseerd is. Als u ja. dat, kunt u dat heel kort even samenvatten... want dan kan zo meteen uh, meneer Klaassen daarop reageren. Nou, mag ik ook even reageren op wat u juist gezegd Als u dat wil, mag u dat absoluut. Kijk, uh, een, een interessant punt wat nu net gezegd wordt is... dat als er geen interessante exploitant zich meldt... dan is het ja. einde oefening. Maar die zinnen hebben wij eerder ja. horen uitspreken. Ja. En er uh, zijn herhaaldelijk vragen gesteld ook vanuit de Staten, van binnen welke periode moet die beslissing dan rond zijn? Daar wordt niet op geantwoord. Dat is niet waar. We hebben afgesproken dat de exportant vier jaar de tijd krijgt om te bewijzen dat het lukt. En als er daarna geen exportant is, is het echt afgelopen. En dan zullen we voor dit gebied een andere functie moeten zoeken. Daar is een brede steun voor in de Staten, zelfs CDA... Wat even Klaas, gegeven, dan dan dan even. Ja. Er zijn een heleboel omwonenden, maar ik denk dat we al een even behoefte hebben aan rust. We gaan en... even luisteren naar Dorst. Hè? De jonge ja. makers van Dorst die zijn op pad gegaan met de rector magnificus van de Universiteit Twente. Twente Universiteit moet je tegenwoordig zeggen. In onze enorme populaire serie plassen met een provinciaal. Wat is er mis in een pis? Hebben... Wat is er mis in jouw provincie? Frustraties, irritaties, visies en idealen. Dorst. Pist met provinciaal. Mijn naam is Ed Brinksma. Ik ben Rector Magnificus van de Universiteit Twente. Wat ik graag zou willen zien van de provincie Overijssel in de komende periode... is dat de samenwerking die wij met hen hebben op het gebied van kennis, economie en innovatie... Uh, versterkt wordt doorgezet. Uh, ik heb niet zoveel te klagen over de provincie. Uh, ze zijn een belangrijke partner voor ons. Maar het is heel erg belangrijk dat wat wij doen op het gebied van de ontwikkeling van de lokale economie en de innovatie in Kennispark, waar zij een partner van ons zijn, sterk wordt doorgezet. En ook dat onze initiatieven voor research- en innovatiecenters op het gebied van groene energie en de high-tech farm een vervolg krijgen in de toekomst. Verder, een punt wat versterkt kan worden opgepakt, is de regionale samenwerking... Uh, wij zijn met de Universiteit van Münster, die bij ons net over de grens ligt... aan het verkennen wat onze samenwerking kan zijn. Dat kan ook hele grote betekenis hebben voor Twente en Overijssel. En ik denk dat de provincie daar nog meer aandacht aan kan besteden dan tot dusver. Uh, we hebben in de bus ook een heleboel omwonende dag, meneer. Waar woont u? In Haaksbergen. Bent u voor, bent u voor of tegen de uitbreiding? Ik was eerst voor, we goed, verdiept hebben in het dossier... ben ik, van, ben ik op mening gekomen dat Twente uh, druk gaat naar een luchtkasteel te bouwen hier. Oké, okay, en kunt u in 30 seconden uitleggen waarom? Nou, als je nou Twente bekijkt met een vliegveld wat ruim 60 kilometer verder weer FMO... als je dit gebied regionaal ziet en in Europa grotere gebiedsdelen gaat krijgen... is het met twee vliegvelden naast elkaar op zo'n dichte afstand. Is gewoon waanzin. Welke partij gaat u stemmen? SP... Oké. Okay. Uh, u mevrouw? Ik ben Gerda Minkjan, ik kom uit groot Driene, in Hengelo. Uh, en ik wil even namens Herman Vinkers iets zeggen. Die zegt: uh, uh, We staan nu op het punt om een van de mooiste beekdalen van Nederland te verkwanselen. Ja, ik moet zeggen over Herman Vinkers, luisteraars. Dit onderwerp hebben we echt gedaan omdat we Herman in de wilden hebben. Helaas is hij ziek en kan hij niet komen. Herman van Hartenbiedenschap, welke partij gaat u stemmen? Ik ga SP stemmen. U meneer, wat gaat u stemmen? Ik ga ook SP stemmen omdat u gewoon tegen alles bent of alleen tegen dit vliegveld? Ik ben voor de standpunten van de SP. <laughs> Oké, okay, jonge dame, op wie gaat u stemmen? Dat weet ik nog niet, maar wel tegen. Dus en waarom gaat u? de GroenLinks of SP. En waar woont u? Hengelo. Maar u woont zo ver hier vandaan, waarom dan nee, tegen? Nee, nee, Hengelo ligt juist in de, in de landingsbaanroute van, uh, van het vliegveld. Okay. Hengelo en Oldenzaal krijgen de meeste overlast. Enschede niet. Oké, okay, André Barnard uit Oldenzaal aan de telefoon. Zegt u het maar. Ja, goedemorgen. Ja, wat die nou zegt is, precies, precies, precies waar, er wordt steeds gesproken over Enschede, maar de mensen die een beetje recht te hebben, die wonen juist in onzaal Hengelo in de, de omgeving. Want, uh, Prem, je kijkt zo mooi uit over dat groene grasveld en over die mooie natuur daar zo. Maar als je uh, Google Earth erbij pakt, dan zie je dat... Maar laten we even tot de kern komen. Bent u voor of ja. tegen? Laten we Google Earth even laten ja. voor wat het is. Tegen. U bent tegen. Heeft u wel eens ja. gedacht aan wat voor werkgelegenheid het met zich mee zou kunnen brengen? Ja, kijk. Uh, geen enkele tukker zal zijn tegen beperkt vliegveld hier zo want het, uh, de de jonge op straat die moet allemaal werken het is technologische ontwikkeling dat is allemaal waar maar een klein vliegveld is een kosten want we zijn geen grenzen aan de groei uh, stelt u straks de vraag maar aan de vvd nou dat wilde dus goed, ik nou dat wilde dat ik juist gaan doen <laughs> Meneer Bardart, ja. dank u wel. Ja. Laten we even gaan naar Meneer Klaassen van de VVD. Heel veel mensen dus tegen, ondanks het feit dat ze ook wel zien... dat er voordelen zijn voor werkgelegenheid, maar niet die grote uitbreiding... die u voor ogen heeft. Nou, de mensen maken zich zorgen dat het blijkbaar een luchtkasteel is. Laat nou dat ondernemerschap zijn, uh, zijn weg laten gaan. En als er een ondernemer is die hier hel in ziet, dan is dat het succes. En is er geen ondernemer, dan is het afgelopen. Laten we nu een beetje vertrouwen hebben in de samenleving. Mevrouw Van der Ben van de ChristenUnie, vertrouwen in de samenleving? U hoeft zo niet zo op te letten op die regeltjes, komt wel goed. Je moet zeker letten op wat er afgesproken is. En dat zijn de kaders waarbinnen je werkt. Maar ik heb vertrouwen in de samenleving. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we de zaken goed bekijken. Wij hebben gevochten voor wat wij waard zijn. Ook constructief met plannen. Andere plannen, andere ideeën. Wij waren er constant in de Staten. En dat is op een gegeven moment heb je de minderheid. En dat moet je accepteren. Dan moet je ook je verlies nemen en zeggen... nu gaan we verder werken. Maar mijn eindbeeld 13, is niet ik even, een groot Daf de 13 van GroenLinks uh, verlies nemen... en doorgaan en maar goed opletten dat er niet buiten de pot wordt gepist. Nou, Het zijn juist de voorstanders van een luchthaven die een verlies moeten nemen. Want we hebben al drie keer geprobeerd om die luchthaven te starten... en het te strekken aan een dood paard. Maar ik heb van GroenLinks voortdurend nee, nee, nee gehoord tegen. Maar hebt u één eigen constructief plan ingediend? Ja, we hebben meerdere constructieve plannen ingediend. Alleen die werden niet in stemming gebracht. Lucht omdat men me, het steeds over de luchthaven wil hebben. Weet je wie ook heel constructief is altijd na 11 uur? Dat is Felix Murders. Felix, uh, uh, uh, Tessel vraagt zich af of je helemaal door gaat praten tot in de stem. Graag wel. <lacht> eh, nou, ik was van plan ook het nieuws even te overschaduwen. En dan ga ik meteen nu beginnen met de gids. En dan zijn we in de lucht tot 12 uur. Wat we hebben in de gids.fm, dat is een debat over het ritueel slachten. Mag dat gewoon nog onverdoofd doorgaan? Een professor dierenarts. Meneer Hellebrekers, die vindt absoluut van niet, want het is eh, dierenmishandeling. Rabijn Evers zegt, dit doen we al meer dan 3000 jaar in de Joodse cultuur... en zo moet het blijven. Nee. En wat is er aan de hand met het CDA? Een enorme nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar... van 41 naar 21 zetels. En het wordt allemaal nog erger bij de statenverkiezingen... als we tenminste de peilingen mogen geloven. Ik praat zo meteen met een deskundige over de vraag... is dit een dipje of is dit structureel? Gerrit Voerman, de samensteller van het boek De Conjunctuur van okay. de Macht... Dank wel, Felix. We gaan allemaal luisteren na 11 uur. Wat wou u nog zeggen? Ik vraag me af waarom dat de luchthaven Twente wel ritueel geslacht mag worden. Ah, kijk, ik heb hier nog een paar tweets. Het is niet meer groen of vliegveld, maar groen en vliegveld. Vliegen is essentieel voor de economische groei die de regio nodig heeft. En laat Twente vooral niet het afvalputje van Schiphol worden. We danken alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep en de provinciale staten. Redactie Maarten Vermeer, Roos Oosterbaan, Rien Aert, Keimke van der Koen... Pieter Willemsen, Productie, Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, Logistiek en Transport. Bikkel, Martin Hulshoff, Eindredactie, Energie, Kerk, VPRO. Presentatie, Tesselblok, VPRO en Primera de Hierna Ster, Dorad, Megens en Felix. Vanmiddag zijn we in Emmet bij het Dierenpark... met de vraag of ons belastinggeld in dierentuinen moet worden gestopt. Vanaf 4 uur bent u welkom. Oké, okay, tot dan. Namaste, dag. En de VVD gaat zich neerleggen? Niet bij het stuiting van het vliegveld. Maar wel bij verlies? Nee, natuurlijk niet. En gaan jullie verliezen? Wij gaan winnen. stemming van nederland provinciale statenverkiezingen morgen vanaf half negen uitslagenavond